11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De maatregelen om te voorkomen dat in het centrum van de stad... met een auto een aanslag kan worden gepleegd op grote groepen mensen. Ze worden op de druk bezochte Witte de Witstraat en de Meent... obstakels neergezet. Ook op de Singel komen blokkades. Burgemeester Abutaleb benadrukt dat de nieuwe antiterreurmaatregelen... passen bij het huidige dreigingsniveau. Er zijn volgens hem geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. Regeringspartijen VVD en PvdA gaan vandaag opnieuw proberen een oplossing te vinden voor de kwestie van de leraren salarissen. Het conflict daarover loopt zo hoog op dat het demissionaire kabinet alsnog dreigt te vallen. De PvdA heeft geëist dat leraren in het basisonderwijs er komend jaar nog geld bij krijgen. Of dat ook gebeurt hangt niet alleen af van coalitiepartner VVD, maar ook van de andere partijen die nu praten over de vorming van een nieuw kabinet, CDA, D66 en ChristenUnie. Uiterlijk vandaag moet de begroting voor volgend jaar klaar zijn. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderzoekt een mogelijke miljoenen fraude met pgb-gelden bij instelling Zorg en Ondersteuning uit Ermelo. Het Financiële Dagblad schrijft dat de instelling verstandelijk gehandicapte cliënten heeft gevraagd hun klachten aan te dikken, zodat er meer zorggeld binnenkwam. Vanwege de fraudegevoeligheid is het systeem van persoonsgebonden budgetten inmiddels aangepast. Cliënten beheren het geld niet meer zelf, dat doen gemeenten en zorgverzekeraars voor ze. De Indiaanse stad Mumbai wordt voor de tweede dag op rij geteisterd door hevige regenval. Het openbaar vervoer is stilkomen te liggen en duizenden werknemers moesten op hun kantoor overnachten. Door zware moesombuien heeft een enorm gebied in Zuid-Azië al sinds juli te maken met overstromingen. In totaal zijn er al zo'n 1200 doden gemeld. Het weer. In het westen en noorden regent het een groot deel van de dag. In het oosten en zuidoosten schijnt soms de zon en valt slechts een enkele bui. Daar kan het nog 25 tot 28 graden worden. Dit was het NGFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A7 Hoorn richting een oever. De rijbaan is dicht bij de afrit Medenblik. Het zijn bergingswerkzaamheden. Verkeer middenmeer richting Middenmeer moet omrijden door de borden U27 te volgen.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 Be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 That's all I ask of you Si rosa perdono con questa gioia che mi stringe il cuore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 wat je hebt gedaan, heb però chiedo Ik un sorriso gedaan. ti heb I'm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 Het is toch dat ik het niet weet. Het is toch niet zo dat ik fatto dat ik het niet weet. Het is toch dat ik het niet weet. Het is toch niet zo dat Ik ben een brisot, ik Su questa amicizia nuova paci. Sì, perché come sono infatti. Chiedo. Scusa. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zifmzandvoort.nl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 Hacerlo en una playa en Puerto Rico. hasta que la sola escritte NAI bendito. Para que mi sillo se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Los mago pegando. Poquito a poquito. En esa mi boca. Tus lugares favoritos. Favorizo favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Los mago pegando. Poquito a poquito. maar staan niet maar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 I'm and time.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 Mm -hmm. I still feel, I still feel, I still feel, I still feel, feel. like you're But I just don't think I can